Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In de Nigeriaanse stad Lagos is een passagiersvliegtuig kort na de start neergestort. Volgens ooggetuigen raakte het toestel bij het opstijgen een gebouw en vloog het in brand. Het vliegtuig van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air zal 153 mensen aan boord hebben. Het hoofd van de burgerluchtvaartdienst heeft gezegd dat hij ervan uitgaat dat er geen overlevenden zijn...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 ...zijn volgens de Verenigde Naties in de afgelopen negen jaar 300.000 mensen gedood. De botenparade op de Britse rivier de Theems voor het 60-jarig jubileum van koningin Elizabeth is zo goed als afgelopen. De Britse koningin voert mee in een grote parade van meer dan duizend boten. Volgens Guinness World Records hebben er nooit eerder zoveel boten meegedaan tijdens een parade... ...die bedoeld was als een van de hoogtepunten van de viering van haar jubileum. De festiviteiten in Londen trokken 1,2 miljoen bezoekers. Ondanks het koude druiderige weer verdrongen de Britten zich langs de oevers van de Theems. De Britten vieren nog tot en met dinsdag het 60-jarig jubileum van hun koningin.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 En goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn Mario van der Linden en Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. En als gast hebben we vanavond Maya Moors. Maya is eerste lijnpsycholoog, relatietherapeut en dromenspecialist. Op haar achttiende bezocht ze de ashram van Bhagwan, later Osho, in Pune. Dat ligt in India. Waar ze geen sannyasin werd, maar wel voor de rest van haar leven haar interesse in spiritualiteit opdeed. Na wat alternatieve speurtochten, onder andere de macrobiotiek, kristnamurti, padwerk en bioenergetica, begon ze aanvankelijk met tegenzin haar studie psychologie. Mensenkennis kon je toch niet via boeken opdoen, op maar het papiertje van een universiteit opende toch deuren. Was het idee? Haar psycholo psychologiestudie, die onverwacht toch zeer boeiend bleek, rondde ze af met een onderzoek naar de bruikbaarheid van dromen in het dagelijks leven. Na diverse postdoctorale trajecten vestigde ze zichzelf als zelfstandig psycholoog in Heemstede. In haar eerste lijnspraktijk ziet ze zowel individuen als echtparen, waar mogelijk en gewenst gebruikt ze de informatie uit dromen in de begeleiding. Speciale droomsessies zijn mogelijk bij diverse levensvragen. Daarnaast werkt ze als trainer voor organisaties en probeert ze ook in het bedrijfsleven interesse voor dromen te wekken. In 2011 organiseerde ze met een kerngroepje het Jaarlijkse Internationale Droomcongres van de IASD, de International Association for the study of, study of Dreams, en voor het eerst in 17 jaar weer in Nederland. Tot vorig jaar zat ze in het bestuur van de Nederlandse droomvereniging, de VSD. Regelmatig geeft ze lezingen en workshop op het gebied van dromen. Ze ziet het als haar uitdaging om spiritualiteit handen en voeten te geven. Hoe combineer je het leven van alle dag met grote waarheden? Dromen ziet ze als belangrijke richting en op dat gebied. Elke droom biedt informatie over wat er op dat moment voor deze specifieke dromen van belang is. Nou, heel verhaal. Welkom Marja. Ja, goedenavond hebben de mensen gelijk een beetje een beeld van wie je bent. Mm -hmm. Je komt uit Heemstede, ook daar woon ja, je ook. Daar Ja, daar ja. woon ik. Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn: waarom dromen aandacht nodig hebben, zeker nu. Verschillende functies van dromen. Dromen als richtingaanwijzers bij keuzeproblemen en zingevingsvragen. Hoe je zelf met je dromen kan werken. Symbolen en hun collectieve en individuele betekenis. Nachtmerries en voorspellende dromen. Zullen we die bij jou doen, jouw droom Mario? Bij nachtmerries en voorspellende nou, was Ja, het was wel eigenlijk een nachtmerrie, nou. Een beetje wel, ja. Wel. Dromen delen op de werkvloer en samen dromen. Nou, dat lijkt me ook nog heel gezellig. Want <laughs> Volgens mij hebben we binnenkort een, een, al een hele collectieve gemeenschappelijke droom in Nederland. Namelijk of we Europees kampioen worden. <laughs> En natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen van onze gast. Nou, we gaan eerst naar de eerste muziek. Dat is Jack Johnson met Sitting, Waiting and Wishing. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe see the signs.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 All a chance, putting up with them wasn't worth never having you Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time So please ignore the next few lines, cause they're directed at you I can't And I'd wonder why it had taken me so long But Lord knows that I'm not you And if I was, I wouldn't be so cruel Cause waiting on love ain't so easy to do Must I always beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Marja Moors. Zij komt uit Heemstede en ze is eerste relatietherapeut en dromen specialist. En in dit blok gaan we het hebben over waarom, waarom dromen aandacht nodig hebben, zeker nu. En eigenlijk voordat we hiermee beginnen wil ik het over een andere droom hebben, Marja. Want uh, dit is de honderdste uitzending. Ja, goed hè. Ja, het is toch even leuk om uh, even te vertellen. Heel knap van ons, hè? Ja, ja, <laughs> ja, ja. dat zeker. We hebben nou, uh, nou ruim vier jaar geleden hadden we de eerste uitzending. Dat was toen nog met Christel. Christel van Winger erbij. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn nu al ruim vier jaar verder. Ja. En we gaan er nog twee. En dan hebben we in, de, in deze cyclus in de studio stoppen we. En dan gaan we op internet, uh, verder. Ja. Gaan we op internet ja. verder. Wel op een andere manier weer, maar uh, ja. ook heel mooi gaan we de laatste uitzending nog even wat, zeggen, wat tijd aan uh, besteden. Ja. ja, we gaan nu uh, naar Marja. Mario, Marja? Marja. We hebben een Mario en een Marja. Goed. Hallo Marja. Nou, nu gaan we echt uh, beginnen. Waarom uh, dromen aandacht nodig hebben? Zeker nu, waarom hebben dromen aandacht nodig? Nou ja, je droomt uh, niet voor niets. Hè? We, ieder, iedereen droomt, om daar even mee te beginnen. Hè? Ook als, uh, als je je ochtends uh, niks uh, herinnert. Dan heb je toch gedroomd. Uh, we dromen allemaal uh, twee uur per nacht. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan droom je eigenlijk een uh, maand per jaar. En het is eigenlijk heel raar dat uh, de meeste mensen uh, daar geen aandacht aan besteden. Want ja, als je toch een maand, het is een maand van je leven. Ja. En in je droom gebeuren er allerlei bijzondere nou, dingen. Een maand van je leven? Uh, nee, paar... een maand per jaar. Ja, dus, is... ja precies. Dus, dus één twaalfde deel van je leven. Ja. Dat is toch niet, uh, niet gering. En uh, nou ja, in een droom zitten allerlei waardevolle uh, aanwijzingen die, uh, die je kunt gebruiken. En in deze tijd, waarin uh, natuurlijk allerlei zekerheden steeds verder wegvallen. Vroeger hadden mensen nog een gezellige godsdienst, uh, of een minder gezellige godsdienst, waar ze zich ja, aan vast konden houden. En uh, nou ja, mensen hebben minder houvast, maar we hebben wel als mens uh, een vorm van houvast nodig. En wat is mooier dan het houvast wat je kan vinden binnen jezelf. Ja. Dus uh, vooral in deze tijd is het belangrijk om naar binnen te kijken. Maar dan zeg je van... Uh, wat is er belangrijker dan houvast in jezelf? Nou, weet ik wel het een en ander van dromen. Ik heb ook wel eens een dromencursus gedaan. Om een beetje dromen te kunnen verklaren. Maar bij mij is het... Uh, is dat houvast nooit... Uh, bij mij is dat houvast nooit gekomen door dromen. Wel door heel veel andere dingen. Ook in de spiritualiteit. Uh, dus... Hoe, hoe, hoe zie jij de, de houvast in Dromen? Nou, misschien is het aardig om te stellen hoe ik bij Dromen terecht ben gekomen. Ik ben vanaf mijn achttiende dus inderdaad zoekende geweest. Hè. Ik uh, kwam in eerste instantie bij uh, Bhagwan in, uh, in Poena terecht. Nou, dan ben je wel heel zoekend. Nou, ja, maar, ja, <laughs> en dan zo vroeg al. Ja, al vroeg ja, de weg. Vroeg, ja. Ja. Ja. Maar was je ja, ja. net met de middelbare ja. school klaar? En... Nog, niet eens. Oh. Nog niet eens. Nou ja, net klaar met de middelbare school inderdaad. Ja, maar de plannen ja. waren al gemaakt voor die tijd natuurlijk. Maar uh, nou ja, goed, een heel traject met, uh, met goeroes bezoeken en uh, allerlei soorten van, van groepen doen. Uh, ontdek je zelf groepen, zou ik maar zeggen. En um, toen ik een jaar of 27 was, toen bedacht ik van ja, heb ik al die dingen gedaan, maar ik voel me eigenlijk nog steeds ongelukkig. En ik weet eigenlijk nog steeds niet zo goed uh, welke kant ik op moet met mezelf. Ik was eigenlijk wel uh, wat wanhopig. Goh, die, ja. 27 ja. en dan weet, weet ze niet... Uh... Hoe, welke kansen op ja, uh, wil. Ja, ja. En uh, de meeste mensen beginnen pas als ze veertig zijn ja, uh, ja. om dat te, te beginnen. Ja, nou ja, ik bedoel, ik was, ik was daar tamelijk toch tamelijk obsessief mee bezig. En ik had eigenlijk um, al die dingen uitgeprobeerd. Toen dus dacht je, ja, wat heb ik nou nog niet gedaan? En toen dacht ik, van, ja, ik heb eigenlijk nog nooit echt goed naar mijn eigen droom gekeken. Dus laat ik dat eens een kans geven. Dus eigenlijk als een soort van laatste redmiddel of redmiddel van, uh, nou ja, dat dan maar. En ik ben gewoon stoïcijns, alles wat ik me kon herinneren, herinneren ochtends dus ben ik op gaan schrijven. In het begin was dat bijna niks, want ik had er nooit naar gekeken. Dus maar gewoon beginnen met een klein fragmentje wat je kan herinneren. en Na een week heb je nog eens een klein fragmentje. Maar al snel ontdek je als je al die fragmenten achter elkaar zit, dat er een, uh, een lijn in zit. Dat er uh, dezelfde thema's, dezelfde symbolen uh, uh, verschijnen. En nou, dat maakt me enorm nieuwsgierig. En als je dat een tijdje doet, dan, dan merk je dat er hele verhaallijnen in zitten. Die iets vertellen over hoe je je leven leidt. En ik uh, heb dat zelf als een uh, hele bijzondere spiegel leren waarderen. Hmm. Okay. Maar dan, dan is dat een toekomstdroom of is dat een droom waar je op dat moment mee bezig bent? Uh, al, allebei. allebei. Net als in het uh, gewone leven. Kijk, in het gewone leven gebeuren er ook heel veel dingen tegelijkertijd. Mm -hmm. Je bent met het nu bezig. Je denkt naar over vroeger. Je denkt naar over wat je in de rest van je leven wil. Dat is s'nachts eigenlijk niet anders. S'nachts uh, ben je ook op verschillende niveaus uh, beelden aan het maken. Dus voor een deel ben je aan het verwerken wat je hebt meegemaakt. Mm -hmm. uh, en de meeste mensen kennen die functie van dromen ook wel. Hè? Van de, meeste, de meeste mensen weten dat als je iets ergs hebt meegemaakt... is de kans groot dat je daar nachtmerries over krijgt. Ga je steeds maar diezelfde beelden weer zien... totdat dat wat rustiger is geworden. Maar dromen kunnen je ook voorbereiden op iets wat er in de toekomst gaat gebeuren. En eh, dromen kunnen ook gaan over wat jou nu bezighoudt. Als je bezig bent met een bepaalde, bepaald probleem bijvoorbeeld... dan wordt s'nachts eh, de informatie op een weer iets andere manier eh, gecombineerd... waardoor je s'ochtends misschien een hele eh, nieuwe oplossing hebt gevonden... voor iets wat je in het nu eh, bezighoudt. Dus de oplossing zit dan eh, eigenlijk al eh, in je droom? Nou, je, je droombewustzijn combineert dus informatie op een hele andere manier dan je dagbewustzijn. Dus de kans is groot dat je hier dan s een droom herinnert. Met beelden die jou kunnen helpen om verder te komen met je eigen zoekproces. Een heel mooi voorbeeld is uh, de ontdekking van de naaimachine. De, de naaimachine is eigenlijk uh, ontstaan door een droom. Want degene die bezig was met een machine om te naaien, die kwam er niet uit. Uh, Isaac Ho heette die. En op een gegeven moment droomde hij dat hij gevangen was genomen door uh, inboorlingen. En uh, nou, het is zo'n beeld van allemaal van die inboorlingen met zo'n speer. En wat hem opviel in die droom was dat er in die speer, uh, in de punt, zat, uh, zat een gat. En de volgende ochtend werd hij wakker en toen realiseerde hij zich van... Nu heb ik de sleutel van het probleem. Het gaatje van de naald moet niet aan de achterkant, zoals de meeste naalden natuurlijk zijn. Maar het gat van de naald moet aan de bovenkant. En door die vinding was de laatste stap genomen om uiteindelijk de naaimachine te kunnen maken. Nou, ik ga nu even stoppen. we blijven nog een uh, half een tijdje over de zien, Want ik zie er alweer denken. Oh, nou, dat, is wel, dat wordt interessant. We gaan even naar uh, muziek. En het wordt een hele gewijde uh, gewijd moment. Ook voor mij. Want ik heb uh, een van mijn favoriete nummers is het volgende nummer. Maar jij had hem uitgekozen. Dus ja. het is nu niet mijn schuld dat ze hem nu draaien. Het is nu jouw schuld. Dus ik heb ook alle tijd ingeroosterd in het script... om uh, dit te gaan luisteren. Het is uh, Let's Zeppelin with Stairway to Heaven. Waarom? Ik heb het gehoord toen ik uh, 13, 14 was... En... En voor mij was dat het begin van ja, een nieuwe periode in mijn leven. Uh, leuk, opwindend, uitgaan, muziek, jongens en zo. En uh, ik vond het een waanzinnig mooi nummer. En ik kan nog herinneren dat ik uh, in een winkel in een pashokje stond. En een expres. wel blijven staan in dat pashokje. Terwijl ik klaar was om dat nummer uh, uit te luisteren. Oh, dat kan nog. Dat en, uh, uh, dus dus, dat dus ik vond het, uh, ik vond het als, uh, als muziek dus heel mooi. En ja, als ik toen ik later naar de tekst kreeg, keek. Ja, er zitten ook, ja, het is heel poëtisch. Uh, en het gaat over ja, de verschillende kanten van het leven. Kies je voor... Voor de schone schijn kies je voor uh, de innerlijke stem. Uh, hij zingt vaak van oh, it makes me wonder. Dat vind ik ook een, een prachtige zin. Zo van ja, dat, dat, dat doen we toch eigenlijk steeds van ja, wat, wat moeten we nou toch? Waar gaat dat toch allemaal heen? En wat ik heel aardig vind is van, uh, het zegt ook iets ergens in die tekst van ach, als je maar goed naar de wind luistert, dan, dan komt het allemaal wel goed. Je hoeft nee. je hoofd er niet zo over te breken. To be sure, 'cause you know, sometimes words have to mean. In a dream by the brook, there's a song. En welkom terug, luisteraars bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Marja Moors. Zij is eerste lijnspsycholoog, relatietherapeut en droomspecialist. En in dit blok gaan we het hebben over verschillende functies van dromen. Nou we, Marja, we hebben een beetje het vorige blok gezegd. Waarom zijn die dromen belangrijk? Heb je ook een beetje uitgelegd? Ik ben je ook een beetje ingegaan op de vraag van Mario. En uh, nu gaan we meer naar de verschillende functies. Wat, wat, ja, wat zijn de verschillende functies van, van dromen? Nou, waar we het net over hebben... De, de, de functie die de meeste mensen wel kennen... is dat je in je dromen dingen verwerkt. En ja. dan met name uh, dingen die je meemaakt... die, uh, die moeilijk zijn of heel uh, heftig... Uh, daar droom je va vaak s'nachts over door. Dus als je bijvoorbeeld uh, overvallen bent... om maar iets gezelligs te noemen... Uh, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat roept veel angst op. Dat is vaak te veel angst om dan... op het moment zelf allemaal te kunnen verteren... te kunnen verwerken. En uh, s'nachts zie je dromen... Is jou, dan, is je, dan is je droombewustzijn bezig... om daar als het ware opnieuw een verhaal van te maken... om je eigenlijk de kans te geven... om uh, het allemaal een, een plek te geven... om het te verwerken. En uh, als het om hele uh, ernstige zaken gaat... Uh, bijvoorbeeld als je een oorlog hebt... Met meegemaakt. Het is bekend dat uh, mensen uh, die de Vietnamoorlog hebben meegemaakt, Vietnamveteranen, er is veel literatuur over hoe Vietnamveteranen uh, geholpen zijn om hun uh, uh, Vietnamtrauma's uh, te, te, uh, te verwerken door met hun dromen te werken. En daar moeten ze vaak bij geholpen worden, want dat zijn natuurlijk vaak nachtmerries en mensen vinden het leuk om uh, naar enge beelden te kijken. Maar um, alle dromen zijn er in principe om je te helpen. Dus ook nachtmerries zijn er om je, om je te helpen. Dus, uh... Maar wat is dat dan verwerken? Wat, wat, wat, wat doet een lichaam dan als je, als je iets verwerkt? Nou, Als er iets heftigs gebeurt, als je veel angst hebt dan heeft het lichaam of de, ja, je, je hele systeem heeft de neiging om op slot te gaan, want het is, is te veel dus het wordt als het ware geparkeerd uh, uh, in een apart stukje, wat heel goed is, want dat betekent dat je op dat moment zelf verder kunt gaan met je leven, kunt handelen alleen later, als het weer wat rustiger is, is het de bedoeling dat je Dan is het nodig dat je lichaam weer één geheel Wordt. En om dat geparkeerde stukje dan weer uh, uh, erbij te laten komen, daar, nou ja, daar, daar werk je dromen dan aan mee. Oké, okay, dus een soort herkouwen wat koeien doen. Ja, precies. precies. Je, je, je ervaring herkouwen totdat dat uh, uh, weer deel kan zijn van je hele levensverhaal. Je ja. ervaring kan een deel zijn van je levensverhaal. Sorry. Die ervaring kan ja. dan weer deel ja, zijn van ja, je Ja precies, van je want kijk, alles wat je meemaakt, dat, dat maak je mee. Dus als je iets heel erg heftigs meemaakt, ook al parkeer je het, uh, je geheugen weet dat dat er is. En als je het geparkeerd houdt, dan blijft er altijd een soort van spanning uh, uh, op, je, op je lichaam, op je hersenen staan. En uh, de ervaring leert dat dat uh, op de lange termijn voor mensen niet goed is. Dus op het moment zelf is het goed om te parkeren, dat mechanisme is er niet voor niets. Alleen uh, uh, die dromen, die enge dromen of nachtmerries, die zijn er ook niet voor niets. Die zijn Namelijk om de boel weer aan elkaar te breien. Dus dat is een van de functies die de meeste mensen, uh, die de meeste mensen wel kennen. Um, er, zijn, er zijn ook andere functies. Die zijn wat minder bekend. Uh, waar veel onderzoek naar gedaan is. En ook nu wetenschappelijk bewijs voor is. Is dat uh, informatie beter verwerkt wordt. Dus informatie in het algemeen wordt beter verwerkt... door dromen. Uh, dat Die uitspraak van uh, ergens een nachtje over slapen... Ja. dat is eigenlijk ergens een nachtje over dromen. Uh, dat je uh, daarna... beter in staat bent om een oplossing te vinden. Dat is, dat is niet alleen een gezegde, voorwaarden zelfs. Ja, Maar ja. dat is ook het bewezen. Ze hebben daar net, net onderzoek naar gedaan. En uh, het is inderdaad bewezen dat als je mensen... Uh, niet laat dromen, dat ze dan... Uh, minder goed in staat zijn om oplossingen... te bedenken voor uh, bepaalde puzzeltjes. Dus daar is nu... Uh, uh, bewijs voor. Uh, waar nog niet veel bewijs voor is uh, en ook nog niet veel onderzoek naar gedaan is, is het gegeven dat dromen je ook kunnen voorbereiden op iets wat komen gaat. Um, dat zijn de zogenaamde voorzeggende dromen en voorspellende dromen. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ook dat is een functie van dromen. Ja. Dat, dat lijkt is de derde, me heel eng eigenlijk. Is dat de derde functie? Dat, dat zijn er drie. En ja. zo zijn er: uh, dat zijn de drie belangrijkste. Dus okay. uh, herkouwen, zou ik maar zeggen, integreren. Uh, uh, uh, zoeken naar oplossingen voor in de, de dingen waar je in de actualiteit mee bezig bent. En je voorbereiden op uh, wat er te gebeuren staat. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een functie. In je dromen uh, ben je wat opener voor, uh, voor communicatie en invloeden. Dus eigenlijk zijn de meeste mensen in hun dromen telepathisch. He, dus uh, de meeste mensen weten wel van we hebben allemaal dat soort uh, gaven. Alleen bij de ene is het veel beter uh, ontwikkeld dan bij de ander. Maar in dromen zijn de meeste mensen in staat om uh, gevoelens en um, informatie op te pikken van, van andere mensen. Bijvoorbeeld van familieleden of van goede vrienden. Dus het kan ook zijn dat je iets droomt over een familielid of een vriendin. En als je dan de volgende dag navraagt van gok, ik heb dat en dat over je gedroomd. dan kan het heel goed zijn dat je iets ja, hebt ontvangen van waar de ander mee bezig was. Maar is dat voorspellend of is dat meer paranormaal? Nee, dat is, dat is paranormaal. Dus dat is uh, dat telepathisch. Is nog... dat, je wat, wat... dat is bijna nog een vierde functie dus. Dat, dat is, dat, dat dat, is uh, een vierde, ja, en ja. zo zijn er nog wel meer. Want ik bedoel, okay. uh, ik denk dat uh, ik bedoel, uh, er zijn een stuk of acht of zo die, waarvan we dan nu iets weten. maar er is nogmaals zo weinig onderzoek naar gedaan. ervan een hoop te ontdekken. Mm -hmm. ja. En uh, voorspellende dromen. Uh, wat, is, is dat wel eens uh, onderzocht en bewezen? Uh, ja, je moet kijken, als mensen voorspellende dromen noemen... Dan, dan hebben een groot deel van de voorspellende dromen... zijn eigenlijk voorzeggende dromen. Dat is net een andere categorie. Wat is het verschil? Het verschil is dat uh, voorzeggende dromen... Uh, die kondigen iets aan wat je op een onbewust niveau uh, ook wel een beetje uh, kon weten. Ik bedoel, uh, uh, uh, voorzeggende dromen gaan bijvoorbeeld over een ziekte... Eh, die, die, die, die, die je krijgt. Dan kan je zeggen, dat is dan... als je dus droomt over uh, een, een lichamelijk iets... en een paar maanden later krijg je die ziet, dan kan je zeggen, dat is, dat is uh, voorspellend. Maar je kan zeggen, nee... Uh, dat droombewustzijn gebruikt heel veel informatie... ook informatie van het lichaam. En uh, gebruikt uh, uh, um, bijvoorbeeld dat... Uh, ja, ja, ik, moet even, ik ga weer heel snel praten... Ik had bedacht, ik ga rustig praten, ja, het dus gaat dat ga ik nu, nu toe weer toe doen. Goed, ja, ja. Nee, maar um, kijk, onze bewuste geest is maar heel beperkt. Die combineert informatie op een hele, ja, op een, op een hele recht toerecht aan manier. Dat droombewustzijn maakt uh, gebruik van veel meer informatie, ook informatie uit het lichaam, hele subtiele informatie uh, over, over sferen. En al die informatie gecombineerd maakt dat je eigenlijk in je droombewustzijn meer weet dan uh, overdag. Ja. En dan lijkt het voorspellend, maar eigenlijk. Is het voorzeggend in de zin van ja, het komt allemaal voort uit informatie die je al, al had. Hè? Mm. Dus het is en misschien niet... ook omdat je s'nachts uh, niet meer informatie van uh, dat moment krijgt. Ja, denk ja. ik, toch? Precies, heel ja. goed. Ja, want ja. doordat je dus geen uh, prikkels uh, van buitenaf krijgt, kan alle aandacht gericht zijn op alle informatie die er uh, ontvangen is mm -hmm. en al die ontvangen informatie wordt op een hele aparte manier opnieuw gecombineerd en door die hele andere combinatie, dus uh, een hele andere combinatie nadat je dat gewend bent en weet je, overdag maken we allemaal gebruik van, uh, van allerlei soorten van schemaatjes we zijn toch dieren, dus als we A zien denken we, oh dan komt B en dan komt C maar dat droombewustzijn bedenkt dan van A, ah, oh nou laten we eens L doen en dan, uh, dan is Z en dan toch weer opnieuw naar B hè? dus dat husselt het op een andere manier Hmm. Ja, ik, ja. Ik, ik denk dat ik ook wel een voorspellende droom heb gehad, maar zullen we dat naar het volgende muziekstukje ja. even bespreken? Ja, we gaan namelijk even naar de muziek, en dat is Laura Jansen met Perfect, en dat is een live versie When all the lights go down around you and the truth is coming up high. Yeah. terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Maya Moors. Zij is eerste lijst relatietherapeut en droomspecialist. Nou, we hebben dit blok een uitgebreid uh, gebeuren, namelijk en dromen als richtingaanwijzers bij keuzeproblemen en zinggevingsvragen. en hoe je zelf met je dromen kan werken. En ik hoor ook nog net dat we een cliënt hier in de studio hebben, maar we noemen geen naam. Anders had hij, nog, had hij of zij nog even wat kunnen vertellen, maar ja, dat wil hij of zij niet, dus... Uh... Um, ja, dromen als richtingaanwijzers bij keuzeproblemen en zingevingsvragen. Dat is, uh, is dat in de hoek van de voorspellende? Nee, dat, dat, dat hoeft niet. Maar de, de, kijk. Um... Uh, bij keuzeproblemen, dat gaat er natuurlijk vaak over van ja, welke kant moet ik nou op? Welke, het, zonder dat je weet waar, waar, waar de verschillende keuzemogelijkheden precies naartoe gaan. Hè? Dus je moet, een, je moet een keuze maken met allerlei onzekere factoren. Ja. En uh, het is vaak zo dat uh, ja, als je daar verstandelijk naar kijkt, ja, god, dus is, er, er zijn een aantal redenen om dit of dat te doen en een andere aantal redenen om dat. Dit komt daar met je, met je verstand vaak niet goed uit. Zoals de, bijvoorbeeld over de. Uh, relatie dingen gaat. He, moet ik nou wel of niet bij mijn vriend blijven? Moet ik nou wel of niet uh, voor die ander gaan? Uh, dat zijn zeer gecompliceerde keuzeproblemen. En uh, het aardige... Voor mij zijn ze heel binair, maar... Ja, nee. Ja, <laughs> ja, nou, nee nou, maar... Nou, oh ja, nee, er zijn ook allerlei tussenoplossingen. <laughs> is heel nee, veel, hoor. veel bij, hè? Ja, ja. Ja. Uh, Nou ja, je kan met vrienden en vriendinnen praten. Je kan naar een therapeut gaan. En die zeggen dan nou ook weer allerlei verschillende dingen. Nou vind ik het aardige van, uh, van dromen. Dat komt uit je eigen systeem. En uh, je dromen geven je uh, ja, dat een spiegel op maat, los van conventies, los van wat je moeder ervan vindt, of van je vader ervan vindt, of wat je partner ervan vindt, uh, geeft je eigen droombewustzijn uh, ja, een ander perspectief komende vanuit jouw eigen systeem. En daarom vind ik het zo waardevol. Uh, kijk, we leven in een tijd waarin alle informatie op je afspringt. Uh, via de media uh, komt er een, uh, ja, een wereldbeeld op ons af... waarvan je kan afvragen van uh, worden mensen daar gelukkig van? En uh, het is in ieder geval uh, heel eenzijdig. En uh, nou, dat, dat, dat die droomverhalen die ieder zelf produceert... vind ik zelf een heel belangrijk en uh, uh, waardevol uh, perspectief... om in ieder geval mee te nemen. Dus uh, het is niet altijd zo... of vrijwel niet... Nou ja, je krijgt geen recht toerecht aan... Antwoorden van nou, je moet rechts of je moet links. Maar je krijgt wel een extra perspectief eh, die je kan helpen om eh, een betere keuze te maken. Maar je moet dan eigenlijk wel iets met die droom doen en die droom ook op gaan schrijven, toch? Ja, het begint ermee dat je je droom moet leren herinneren. Ja. En mensen denken dat dat iets heel ingewikkeld is. Ja, maar dat is je... helemaal niet zo. Het is gewoon een kwestie van... Ja, waar, waar, waar richt je je aandacht op? Dus over het algemeen is het zo... dat als mensen besluiten van... nou ja, ik wil eigenlijk nou wel eens weten wat ik droom. Als mensen daar echt uh, de, de intentie hebben... om, uh, om daar uh, nieuwsgierig... Of, ja, als mensen echt nieuwsgierig zijn. Nou, en als ze, dan, als ze het serieus nemen... dus inderdaad ook echt een, een, een opschrijfboekje naast hun bed... Uh, Leggen. Nou, dat kan het niet anders of je hebt uh, na twee weken echt wel een paar flarden opgevangen. Dus de truc is dat je s'avonds, uh, voordat je gaat slapen, je realiseert... Oh ja, ik wil graag onthouden wat ik droom... Uh, dat je dat praktisch ook hebt voorbereid dus dat er een, een, een blokje en een pen naast je bed ligt, nou ja en dan is het een kwestie van als je s'nachts uh, wakker wordt en je herinnert je een beeld of als je de volgende ochtend wakker wordt en je herinnert je een beeld, dat je dan de, de, een paar, met een paar steekwoorden meteen opschrijft uh, wat, je, wat, je, wat je nog weet en als je na twee weken nog geen beeld gevangen hebt, uh, dan kun je jezelf trainen om uh, aandacht voor je binnenkant te hebben door dan op te schrijven wat je gevoel is dus je wordt wakker en je blijft even rustig liggen en je denkt van, goh, kan ik me een droom herinneren? Nou, en als er dan geen beeld komt, dan kun je je afvragen van, hoe voel ik me nu? Nou, en dan schrijf je op eh, verdrietig of eh, blij of eh, eh, angstig of eh, verbaasd, kan ook. En door op die manier jezelf te trainen om eh, de aandacht naar binnen te richten, eh, wordt het steeds makkelijker om op een gegeven moment ook beelden te vangen. Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat het werkt als je al voorneemt om s'avonds uh, te besluiten dat je wil gaan dromen en dat je je droom wil onthouden. Jazeker. Ja, het sterkste schijnt het te werken als je tegen jezelf zegt als je gaat slapen een soort zelfhypnose. Morgenochtend word ik wakker en heb ik een droom opgeschreven. Hm. Dus ja. dat je, dat, het is uh, als The Secret: hè. Het is, ik weet niet of de meeste mensen kennen het boekje wel, dat je er eigenlijk doet alsof dat wat je graag wil al bestaat. Ja. Nou, Ik moet eerlijk zeggen, er werd ook gevraagd van God, uh, wil jij dan een droom opschrijven? En dat was natuurlijk al een aantal uh, weken geleden. En uh, toen heb ik dat ook gedaan. De manier waarop dat ook gezegd werd, maar je moet uh, he, echt zeggen tegen jezelf, ik moet nu gaan luisteren naar mezelf en opschrijven wat ik heb gedroomd. Dat heb ik dus ook gedaan. Dat was een hele lange droom hoor trouwens. Maar, dus ik heb een aantal dingen opgeschreven, maar dat zullen we nu nou. niet... of. Laat, we Volk gaan nog even uh, ergens. Als we, uh, ja. Ja. Jij en een kleine kanttekening. Van het onbewuste is. Je moet het onbewuste zien als eigenlijk een soort uh, gevoelig huisdier. Hè? En uh, die moet je ook een beetje lokken. Dus ik denk dat het minder handig is. Om tegen jezelf te zeggen. Ik moet. Hè, want dan gaat er weer een soort van spanning op zitten. Mm. Maar meer als een wens. Yeah? Meer van uh, dat je de ik droom verwelkomt. Ik ja. Um, ja. Ja, Ik wil erg graag. Uh, morgenochtend een dromen herinneren. Maar nee, is, ja. is dat met leuke dromen of met nare dromen? Nare ja, hier dromen... noem je een heel belangrijk punt. Ja. Hier noem je een heel belangrijk punt. Want dit is meteen het punt waarom uh, veel mensen wel zeggen dat ze naar hun dromen willen kijken, maar dat uiteindelijk niet doen. Het punt is natuurlijk: van als je, je voorent: Ik ga naar mijn dromen kijken. Komt er van alles uit je onbewuste leuke, maar ook minder leuke dingen. En als je er niet van overtuigd bent dat alle dromen er zijn om je te helpen. Dan deins, ja, dan deins je terug als er een wat angstiger beeld komt. Dat is precies... Ik ben blij dat je dat uh, aanroert. Dat is precies de reden waarom het voor veel mensen toch een drempel is om naar hun eigen droom te ja, kijken. Ja, dan wil je dat eigenlijk niet nee, meer. Hè? Dan nee, denk je, ik nee. schuif het weer weg. Ja, kop in het ja. zand. En, uh, en nogmaals, dat ik, ik benadruk, uh, je moet er, of je moet, dat ah, ga ik zelf ook zeggen. Je mag ervan uitgaan dat, uh, dat die beelden die bij je boven komen bedoeld zijn om je te helpen. Dus ook de beelden waar angst of de beelden waar wat, wat, wat lastiger dingen in zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, het volgende blok gaan we het hebben over uh, symbolen en hun collectieve en individuele betekenis. Dus kom je een beetje bij Jung uh, ook uit hè, bijna. Ja. Of, of komen daar, daar komt, er, daar komt het ook vandaan waarschijnlijk zelfs. Ja. We hebben hier nog een jonge Klaas Laan, uh, jongejaanse ja. psycholoog uh, ja. gehad. Die kwam daar veel mee. En we gaan nu even naar de muziek. Uh, je hebt ook nog eens meegenomen van Katjanin met Free. En uh, ja, van waar deze muziek. Nou, het is, het is prachtige muziek van een, een, een zangeres uit Burundi, uh, die later naar België is gegaan. Maar ja, ik vind Afrika, dat hoor je er heel erg in. En kijk, mensen, als ze, als ze dromen horen, denken ze aan iets zweverigs. Dus ik vind het heel fijn dat het uh, dat, uh, dat oerige aardse via haar uh, uh, nou, vertolkt wordt in deze uh, uitzending. Ja, en free vrijheid is, is uh, zo'n belangrijk uh, begrip. Ik, bedoel, ik vind dat we met z'n allen zo uh, dankbaar mogen zijn dat we hier in vrijheid uh, kunnen leven. Dus. Uh... Vandaar. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gasten Marja Moors. Zij is de eerste lijnspsycholoog, relatietherapeut en dromenspecialist. In dit blok gaan we het hebben over iets heel jongiaans, namelijk symbolen en hun collectieve individuele betekenis. Ja, ik weet inderdaad nog van mijn dromencursus dat je, je had een, zelfs een heel dromenboek had, en dat waren allemaal voorwerpen. En uh, die stonden allemaal voor, uh, voor iets. Nou, dat ik, ik, ik denk wel Min of meer voorwerpen waren. En ook uh, ja, dingen die ervoor staan, voor het mannelijke en vrouwelijke en dat soort dingen, zwaard. En, uh, maar uh, ja, jij weet er veel meer vanaf dan ik. Nou ja, nou weet ik niet hoor. Vanuit. Nou, het grappige is dat als je, weet je, wat de belangrijkste eigenschap is om met dromen te kunnen werken, dat is de eigenschap dat je uh, het kan verdragen dat je het niet weet. Uh, want alles wat je uh, als het ware vanuit een soort van voorprogrammering invult dat is, uh, dat is meer van hetzelfde dat is allemaal uit uh, het uh, recht toe recht aan dagbewustzijn wat we hebben dus uh, kijk dromen zijn een mysterie en dromen hebben heel veel verschillende kanten en uh, uh, dus er is niet Eén uh, waarheid. En ook niet één verklaring voor een droom. en uh, nou ja dat, uh, dat, uh, dat, dat vinden mensen vaak verwarrend. Maar dat is ook uh, van een grote schoonheid. Je kan de droom zien als een diamant. Met allerlei facetten. Uh, een belangrijk Nederlands boek. Uh, wat uh, verschenen is over de droom. Het heet ook het Droomjuweel. Dus, uh, Zo'n boek belicht dan ook al die verschillende kanten van, uh, van de droom. Dus uh, troostje. Je hoeft, je hoeft er niks okay. van te weten. <laughs> nee. Alleen een, een open geest hebben. En uh, goed, uh, goed luisteren. En tegelijkertijd uh, is het wel zo dat uh, in dromen komen veel symbolen voor... En uh, hoewel iedere droom een, een persoonlijke betekenis heeft. Dus je kan eigenlijk niet te, uh, voor een ander gaan invullen wat een droom betekent. Uh, tegelijkertijd is het zo dat bepaalde symbolen ook wel een soort van algemene uh, uh, betekenis hebben. Bijvoorbeeld uh, als je over de zee droomt, dan, dan, dan is dat over heel veel water. Dat gaat vaak over ja, gevoelens, het onbewuste. Uh, als je over de zon droomt, dan is het natuurlijk van een hele andere kwaliteit. Dan, uh, voor de meeste mensen gaat het dan niet over water of over... Uh, over, over, over uh, gevoel. Want als je voor de zon droomt, dan is het ja, dat, dat is iets heel lichts, iets heel warms. Hè? Dus uh, heel veel symbolen hebben inderdaad wel een algemene betekenis. En in die zin is het op zich helemaal niet zo slecht om als je een droom hebt, is te kijken in zo'n symbolenboek. Dan kun je eens kijken van, uh, goh, wat, uh, wat voor algemene betekenissen horen erbij als je droomt over een sleutel of over een auto. Uh, als je het maar niet als, uh, uh, als de waarheid neemt, maar meer als een manier om leidraad. Nou, om, om je op ideeën te brengen. Yeah. Ja, dus uh, bijvoorbeeld je droomt over een leeuw en dan kan je eerst eens kijken van goh, wat waar doet mij dat dan denken? En dan pak je zo'n boekje erbij en dan zie je nog eens wat extra betekenissen en dan ga je bij jezelf voelen waar het kwartje valt. Dus je kunt als je een droom hebt gehad. Uh, daar met een vriendin over praten, die kan jou op ideeën brengen. Maar zo kun je een dromenwoordenboek ook gebruiken. Dus weet je, hoe zeg je dat? De hele strenge droomwerkers zeggen dan van: je mag zo'n boek niet gebruiken, want de symbolen zijn heel persoonlijk. Mm -hmm. Op zich, ja, dat klopt. En, en, en, het symbool: als de een droomt over de zee, betekent dat wat anders Als de ander droomt over de zee. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, ja, er is ook een algemene betekenis, dus er is niks mis mee om je. Nou. Om, de te, om dat gedachtenproces op gang te brengen. En het is misschien ook leuk om uh, als beginnend uh, dromen specialist uh, in, in SP. dat je gewoon eens wel met zo'n boek begint. en dat je dan op die manier probeert uit te leggen. En uh, als je dan een beetje ja, op spelende weg wijs, bent, spelende dan wijs. We gaan natuurlijk ja. die Zolang je het maar inderdaad niet ziet als de waarheid. Kijk, mensen hebben toch uh, altijd behoefte aan, aan houvast. En het is een soort uh, reflex uh, van mensen. om. Uh, oh ja, ja, ja. Dat, dat betekent. als je die reflex wat uh, kunt tegenhouden. dus als je het steeds maar tegen jezelf kunnen blijven zeggen, oké, okay, hier staat dat het dat zou kunnen betekenen. Nou, ja, zou kunnen. He, daarom vond ik inderdaad die regel in dat nummer van Let Zeppelin zo aardig van, ja, yeah, I wonder, yeah, het vraagt me af. Het zou kunnen, het zou kunnen. He. En als je over de dood droomt, is dat dan ook dat, het, uh, als de, dat iemand doodgaat, is dat dan een voorspellend iets? Of is dat... Meestal niet, nee, want meestal nee. wordt het niet zo recht, toe, recht aan in een droom verbeeld. Mm -hmm. uh, als je over de dood droomt gaat het over een cyclus die ten einde is. En tegelijkertijd gaat het er dan over dat er een nieuwe cyclus kan beginnen. Dus dromen over de dood uh, hoeft helemaal niet iets dramatisch te zijn. Sterker nog, het is vaak uh, ook heel mooi dat er iets afgerond is en dat er iets anders kan beginnen. Uh, dus ja, ook, ook hier weer. De dood, ja, in, in het algemeen is dat een afronding, is dat een einde. Maar ja, of dat een dramatisch einde is of eigenlijk een heel kansrijk einde. Ja, dat hangt weer af van uh, de persoonlijke situatie van iemand. Hmm. Ja, denk ja. Ja, nou... je dat wel eens, Marjo? Want dat is dus een heel positief iets. Ja, best wel vaak over hmm. dingen die uh, dan uh, ja, met de dood te maken hebben ook. En ik heb ook één keer gedroomd dat ik uh, bij een zwembad stond... En uh, in dat zwembad was eigenlijk allemaal uh, stof. En in de stof lagen allemaal foto's van mijn uh, oma. En toen, nou, zeg maar anderhalve week later, is mijn oma dus overleden. En dat is natuurlijk eigenlijk een soort voorspellende droom dan, toch? Ja, voorspellend of, of voorzeggend. Hè? Want het kan zijn dat jouw oma in die tijd misschien al wat lichamelijke klachten had. Het kan zijn dat jij jouw oma ontmoet... Hebt. En uh, zonder dat je je dat zo bewust was... Uh, dingen gezien hebt... die uh, duiden op een verandering. Want wij mensen nemen veel meer waar... dan we uh, beseffen... Ja, dus het kan zijn dat je hele subtiele signalen hebt opgevangen... die je nog niet uh, tot een conclusie hebt gedacht. Ook omdat het een, een, geen fijne conclusie is. Hè. Dus mm -hmm. als, als, als, als, uh, als we iets zien aankomen wat we lastig vinden... dan hebben, nou, dan hebben we de neiging om ook dat te parkeren. Dat, dat komt ons niet uit, ja, dus dat parkeren ik. we. Ja, ja. Nou ja, en de dromen we zijn, haalt dan het geparkeerde materiaal haalt het weer op... En combineert het tot beelden die eigenlijk opnieuw laten zien: van dit is wat er gaat gebeuren. Ja, en het is niet anders, je moet het gewoon accepteren. Ja, ja. eigenlijk. Ja, oké. Ja. Ja. ja. Okay. ja. ja. ja um, wat noem nog eens uh, de, de, de, een paar voorwerpen. Waar, hè, waar we echt allemaal van kennen van, oh ja, dat staat daarvoor, of dat staat daarvoor. Nou, ja, ik noemde net een sleutel, hè. Sleutel, waar staat Voor de meeste de mensen, ja, waar, wanneer gebruik je een sleutel? Ja, uh -huh. Nieuw huis. Om een nieuw huis te openen. Maar ja, je gebruikt een sleutel een natuurlijk... Ferrari. Om een Ferrari. Een Ferrari. Maar ja, je, je gebruikt de sleutel natuurlijk ook om een de deur op slot te draaien. Ah, okay. dus, dus waar de sleutel in deze specifieke droom voor staat, hangt, hangt af van het droomverhaal. Nee. En van het uh, gevoel wat je uh, uh, in de droom hebt. Want als je bijvoorbeeld droomt dat je een, uh, een huis op slot draait met een sleutel. Nou oké, okay, dan gaat het dus blijkbaar over iets, iets afsluiten. Maar ja, voor de een kon, uh, betekent dat iets, iets moois. De een heeft er een blij gevoel bij in de droom. En uh, de ander uh, droomt precies dezelfde beelden. Maar, maar, houd, maar heeft daar een, een angstig gevoel bij of, of een verdrietig gevoel. Hmm. dus precies dezelfde beelden met precies dezelfde symbolen uh, betekenen voor verschillende mensen verschillende dingen, dus de, de belangrijkste sleutel, om <laughs> bij de metafoor te blijven om je eigen droom uh, te kunnen begrijpen is, wat, wat was het gevoel wat was het gevoel in de droom hmm. ja, dus eigenlijk maar. moet je dus de, de symbolen uh, die je kan herinneren combineren met uh, het gevoel wat je hebt bij dat symbool dan ben je al een eind op weg hmm. oké, okay. hey, dankjewel gaan we uh, na het nieuws even uh, verder mee uh, in het volgende uur uh, komen het volgende onderwerpen aan uh, bod. Dat is de muziekspreking van uh, Rob. Nachtmerries en voorspellende dromen. Dromen delen op de werkvloer en samen dromen. En we gaan uh, nu dus uh, naar de muziek nieuws en dan weer terug naar de muziek. En we beginnen nu met Stevie N en Perfect. MUZIEK seasons don't get over to fall. Are you gonna party all night long, pretend you're restless, or would you wipe my